Goedemiddag, ik ben Hanneke van Sessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De huidige coronamaatregelen zijn nog wel even nodig. Dat zegt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen. Ondanks dat de cijfers de goede kant op lijken te gaan. Bij het RIVM werden in een dagtijd bijna 800 besmettingen minder gemeld. En ook in de ziekenhuizen gaat het volgens Kuipers langzaam beter. Het gaat naar beneden, maar het gaat niet heel hard. Het gaat minder snel dan dat we in november hadden. En dus zijn de maatregelen volgens hem nog wel even nodig. Ook vanwege de extra besmettelijke Britse variant van corona die nu rondgaat. Die maatregelen hebben nu een impact. Als je op hele grote aantallen zit, ja, dan wordt het lastiger. En dat zit u ook in Engeland. Het gaat wel naar beneden, maar het komt van een niveau wat ongelooflijk hoog is. Een van de maatregelen die op tafel ligt is een avondklok. Daar zouden de burgemeesters vanavond over praten met minister Grapperhuis. Maar die vergadering is verplaatst naar morgen. Lilianne Ploemen wordt waarschijnlijk de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Ze volgt Lodewijk Asscher op die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Bloemen stond al derde op de lijst en was in een vorig kabinet ook al minister. Zaterdag mogen de partijleden nog over de keuze stemmen. Bij het politiebureau in Den Bosch is vanmiddag iemand neergeschoten door de politie. Wie het is en waarom is nog niet duidelijk. De politie zegt alleen met het schot een einde te hebben gemaakt aan een bedreigende situatie. Omstanders zeggen tegen het Brabants Dagblad dat een man met een mes het politiebureau binnen wilde. Om te onderzoeken of er straks weer meer fysiek les kan worden gegeven... start de Unie in Groningen vandaag met een proef met een sneltestlocatie. Studenten die een tentamen moeten maken, kunnen zich eerst laten testen. Anouk heeft vanavond een tentamen tandheelkunde en maakt gebruik van dat aanbod. Ik had zoiets van, als het op deze meer kan, dan heb je voor jezelf gewoon zekerheid en eigenlijk ook voor je medestudenten. Ze weet alleen niet of ze voor elk college zo'n wattenstaafje in haar mic wil. Omdat ik ook wel voordelen zie aan het online college volgen, omdat je gewoon dingen ook kan terugkijken. Maar ja, sommige colleges zijn wel makkelijker om die wel fysiek te hebben. Dus misschien niet voor alle, maar voor bepaalde eventueel wel. Het weer komende nacht en morgenochtend kan het even flink plensen. Plaatselijk kan 15 mm vallen. Morgen wordt het in de loop van de dag wat droger, maar het blijft grijs. En heel zacht, maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn.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 Just stay.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 Half vijf. Ja, u hoort het al bij de opening. Uh, bedoel, Het is een beetje uh, ja, uh, uitgedund in het uh, dierentehuis. Want we hebben momenteel nog maar uh, twee, uh, twee, uh, twee honden in het uh, dierentehuis zitten. Maar goed dat we twee dagen uitzending hebben. Dan kunnen we vandaag de een doen, doen morgen de ander. Ja, op de uh, tekst tv stond uh, dat het uh, muis stil was in het uh, asiel. Ja. En uh, op de app las ik van er is geen hond te bekennen in het asiel. Nou, dus, dus dat zijn, nog... zijn ook wel leuke. Als je goed kijkt zijn er nog twee. En de ene heet Suus en de andere heet Dreetje. Dus vandaag doen we Suus.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 It makes it out of Ook deze wens, Mokie Sings. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En van uh, ABC gaan we over naar de Pit Reports. Want ondanks dat we in de winterstop uh, zitten, heeft uh, Albert Jan toch weer wat nieuwtjes uh, gevonden. Gaat het over uh, Lewis uh, 45 miljoen uh, contract of niet? Nee, dat is angstvallig stil ja. Rond uh, Lewis. Ik... En nou, ik, ik las daar wel wat over trouwens. Dat hij uh, uh, ervoor ging zorgen. Althans dat hij daarmee bezig was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 Fool me twice, get the hell out, we're through No compromise, no pity for you, oh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 the daily news It comes down to reality And it's fine with me Cause I've let it slide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 Het staat ook op ons uh, CFM TV kanaal, kanaal 40 Digitaal via Ziggo. Ook daar vind je het dier van de week. Deze week dus uh, Susanne, oftewel uh, Sus in de aanbieding. En mocht je interesse hebben in uh, Sus, je kan niet zomaar langsgaan bij het uh, Kennen met Dieren Thuis. Nee, even bellen. Want we zitten natuurlijk uiteraard in de, in de lockdown. Dus van tevoren even bellen naar het Kennen met Dieren Thuis. Of even een uh, e-mail sturen dat je contact uh, wil uh, hebben met ze...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 ik gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand, maar. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel eens een keertje sterven.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 wat een mooi blokje, zo aan het einde van dit programma. Als eerste de nieuwe single van Samantha Steenwijk in Vlees en Bloed. En toen zat ik naar die single te luisteren al een en denk ik ze zingt de hele tijd Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, ja, ja. Ik denk hé hé hé, dat brengt mij op een idee. Brugget, brugget. En toen kwam ik inderdaad bij Ramses Chaffie uit, uiteraard de enige echte laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo is het van dit we met heel veel plezier.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 Leuk dat je luistert. En Son, ook trouwens in uh, België. Hebben we nog in Eindhoven hebben we nog een luisteraar, Ardolver, uh, Max. Doorwert, Arnhem. Dorwart, Arnhem, Arnhem ga, ga maar even door. Ter, Tilburg, ik, ik Tilburg. Vind, ik vind het Amsterdam. goed. Ja, ga maar ga nee, door, nee, door. Ga nee, maar door. Ga nee, maar door, nee, door. Blijf <laughs> bescheiden. bescheiden. Oké, okay, nou dankjewel, uh, Albert-Jan. Morgen zijn we er weer. Hè? Ja, morgen hebben we een hele uh, mooie bijdrage. Of tenminste, interessante bijdrage, over uh, een gemeente die ook